Lieve luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Pep Talk. De podcast waarbij ik praat met comedians, cabaretiers, kleinkunstenaars en andere humoristen. Ooit vertelde ik jullie dat mijn gesprek met Henry van Loon mislukt was omdat ik weer eens de microfoon verkeerd in had gesteld. Nu is er een technicus, Jannes Oosterwijk, en die drukte op wat knopjes en ineens was de opname een stuk beter. Nog steeds is mijn stem veel zachter dan die van Henry en dat is misschien maar beter ook. Dames en heren, hier is mijn gesprek met de waanzinnige Henry van Loon. We hadden dit gesprek net nadat hij de laatste keer had gespeeld met zijn derde voorstelling, Sluimer. Inmiddels weet ik dat hij gaat tryouten met zijn nieuwe show Sleutelmoment die in het hele land te zien zal zijn. Een gesprek over vingers, cabaret versus stand-up en de zin, je kan het wel, maar je doet het niet. Je gaat ook niet als je zelf het podium op. Nee? Nee. Moet ik te zeggen, nee. Nee, nee legt het eens uit. Ja, omdat omdat. Dat, dat, dat, dat is toch zo. Um, wanneer kwam je erachter? Hoe, wanneer had je je toon gevonden? Wanneer wist je, oh, dit, dit ben ik op het podium? Want op, uh, wat je net zei, ik ben op het podium, je bent niet jezelf op het podium. Wanneer wist je. niet je meer expres heel <laughs> <agis? Nee>, zacht is? <laughs> nee, ik heb uh... dit Wanneer wist je, hé, uh, hey, dit is uh, mijn vorm, dit is mijn toon? Ja, ik ben daar nog niet achter nog steeds? Nee. nee. Ik, doe, uh, in mijn, ik ben net klaar met toeren, met uh, Sluimer, Mijn derde avond van het programma. En daar heb ik weer dingen gedaan die ik anders uh, niet deed. Het wordt wel steeds duidelijker. Er worden uh, steeds meer dingen blijven over, dus... Of komen terug, hè, Het is vaak... Ik, zit, ik ga naar een winkel toe en uh, ik begrijp een gesprek niet. En, en ik heb iets meegemaakt. Uh, ofwel Navy Seals heb ik bijgezeten, ofwel... Uh, ik heb in de fashion industry... Uh, mijn je sporen houdt, verdient. Je houdt heel erg van uh, een schuur bouwen. Ja, ja, dat staat wel echt. Dat wil ik ook echt. Die schuur. Ja. Anyway, um, dus de, hè, dat soort vormpjes die komen natuurlijk steeds terug of zo. Of een, een bepaalde retoriek of zo. Maar je maar. weet wel, uh, je gaat wel, iets, je bent iemand anders dan in het echt als je op het podium staat. En je weet ja. wel wie je dan bent. Ja, ja, ik weet wel wie ik dan wil zijn, in ieder geval. ja. wie wil je dan zijn? Nou, een goede, leuke versie van mezelf die geaccepteerd wordt. Dat iedereen van jou houdt. Ja. En jij dan? Daar ben ik ook nog niet echt uit. Ik, ben, ik weet dat ook nog niet zo goed wanneer je. Maar waarom? Maar dat is toch vet cliché, waarom je op het podium staat? Nee, nee, dat was toch niet de vraag. De vraag was toch uh, of, je, of je weet wie je, welk personage je speelt als je op het toneel staat. Welke, welke uitvergeling... Dat was toch je vraag. Welke ja, oké, okay, dat jezelf? was jouw vraag, maar ik vroeg jou van... Wat... De, waarom ga je op de podium? Ja, ja dat, is een, dat is een vrij cliché. Ja, precies. Ja, precies. Uh, omdat ik het heel erg leuk vind. Ja, ja, ja. Ik denk dat dat het enige antwoord is. Maar toch ook ergens een soort buitenbeentje gevoel, lalala. Nou, het was heel grappig dat ik was naar een show komen kijken. En dat vond ik heel erg goed. En ja, zo, dan is het heel leuk, want dan zie je iemand die alle controle heeft. En, uh, en iedereen luistert naar hem, iedereen neemt het heel serieus. Hij, staat, hij stond letterlijk hoger dan iedereen. Ja. En uh, toen uh, was ik in de foyer aan het wachten met mijn vriendin. En toen kwam je naar, kwam je naar buiten te zijn. Mijn vriendin die zei laatst, oh, ik vind het altijd zo heftig om te zien dat iemand eerst op het toneel helemaal in charge is. En de baas, en dan komt er ineens na de show komt er een mannetje met een bedje op. Hé, hey, ja. wat vond je ervan? Ja. Dan is hij ineens heel veel kleiner. Ja, ja. En dat is, je blaast jezelf natuurlijk dus op op het toneel. Ja, en dat is ook zo. Dat is ook wel... Inderdaad, bevestiging is natuurlijk een cliché ding... waar iedereen altijd omheen fietst, mm -hmm. vind ik, in, in antwoorden op die vraag. Maar ja, als het is wel, wel lekker als mensen om je lachen. of ja, Het is lekker als je applaus krijgt. En het is exhibitionistisch en ergens wil je dat en zo. Ja. En nee, ik loop het Controle, het, ja. Controle. Is het lekker om controle te hebben? Nou, uh, ik ben daarna op zoek, ja. Dus dat is weer onzekerheid of faalangst of zo, dat soort dingetjes. Wat je dan niet hebt als je speelt? Um, nou, als ik speel ben ik op zoek naar controle, ja. Heb ik nog, ja. Probeer ik alle angsten en dingen zoveel mogelijk uit te sluiten, ja. Heb jij, als je speelt, uh, vind je de te laat komens erg? Nee. Vind je dat juist leuk? De, de avond dat ik er was, ging er, ging er iets mis met je zender? Ja, is dat verkeerd? Is dat een kabelbreuk volgens mij? Vond je dat erg? Ja, is zat stofje in de connector? <laughs> dat zit echt wel weten. Nee, vond ik wel balen omdat de tv-opnames oh, waren. Ja, het, ja. Ik dacht, uh, oh ja, shit. Um, dus dat vond ik even vervelend. Alleen, um, niet, het zit niet meer in de weg of zo. Vroeger was ik zo erg dat alles goed moest gaan en zo. En dat ik heel erg uh, overal mee zat. Alles overal. En nu laat ik dat meer los en dan denk ik... Ja, hoe meer je speelt, hoe minder je uh, hoe minder ervan afhangt. Ja, ja. dat je denkt, ja, ik kan morgen weer of volgende week weer. Ja, ja, ja. Volgend jaar weer. En is het niet zo dat uh, wat ik zo goed aan je laatste show vond... was dat, um, uh, dat je wat je vroeg, volgens mij vaak deed is... Uh, dat je soms een soort bang was om helemaal de grap te maken... of helemaal de vol voor te gaan. En dat je dan deed, haha, mensen toch? Ha, Oké, okay. dat soort dingetjes... En die had je idee nu helemaal niet meer. Je, wat ik zo goed aan vond... Ja. was daar waarin andere programma's nog een soort... Uh, Ex angst... Of, excuses. excuses, dat ja. is het goede woord zat. Dat was nu helemaal weg. Is dat bewust? Of? Ja, dat heb ik... Um, af en toe doe ik het nog wel eens... maar dat is een, dat is een veiligheidje van mezelf. Dus iets weglachen of zo. Ja. Of iets uh, niet serieus nemen waar ik vanaf wil. En... Uh, dat is een mechanisme. Ja. Waar, waarom doe je dat? Om iets niet aan te hoeven gaan. Ja. Ja. Angst. Ja. ja. Ja. Ja. En dat probeer je nu jezelf af te leren? Weet je wat je moet kopen? Je moet uh, onderzetten of zo. <lacht> <Ja. lacht> als je er zo mee zit. Nee, nee, ik probeer hem. Ja, maar ik zie jou gewoon als de biel heel je. Oh, echt? Oh maar dat, ja, nou, ja. Dat is wel maar dat deed ik dan automatisch maar niet bewust... <laughs> ik heb. Het, wacht even, ik heb Nou, dit moment. soort dingen, hè? Ja, moet ik nou een moeilijk gesprek gaan zitten voeren? Maar ik wil liever het grapje. Dat, dat is het natuurlijk. Dat het niet wel. erg is. Alleen, um, het zat me in de weg bij het optreden, ja. ja. Dus alles weg. Heb je op een gegeven moment dat je dacht, hé, hey, wacht, ik doe. Uh, of zei iemand dan? Heeft gij zoiets? Ja, zin? nee, bij niet Train kreeg ik oh, al ja. dat uh, commentaar. Kijk, het is altijd jammer als iemand. Uh, soms is het lekker als je niet krijgt wat je wil. Huh? Ja. Uh, of als een, een uh, laten we vergelijken met een mop... als een mop raar afloopt, dan is dat leuk soms. Als je denkt, was dit een mop? Oké, okay. <laughs> lachen. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, als je tien moppen achter elkaar vertelt... en die eindigen allemaal op... Uh, nou, <coughs> dan denk je, ja, maar vertel nou eens een mop, weet je wel. Want, uh, Gaat het nu, zeg. Ja, één ja. keer is leuk, alleen, nou. Dus dat heb ik... Um, ja, dat vond ik zelf ook lelijk. En dat, uh, dus dat heb ik geprobeerd om... Uh, om aan te pakken en dat ja. is wel gelukt Ja, het grappige is dat je dan uh, meer bereikt ja. dan uh, je, je bereikt dat vind ik altijd zo grappig je bereikt hetgene als je niet doet heb jij ook bijvoorbeeld als je slecht speelt dan denk je oh ik moet sneller ik ga sneller ja. en, en harder meer energie pompen, terwijl wat, vaak kan je juist het tegenovergestelde doen van wat je denkt dat je moet doen ja. en dan kom je er wel ja ik heb dingen of vragen voorbereid. Ja. Ik wil bijvoorbeeld heel graag weten hoe je, een, uh, hoe je schrijft. O oh ja, dat is de volgende vraag. Dat, nou ja. dat, eh, ik, dat is één ja. van mijn vragen. Ja. Hoe schrijf je? Of, uh, ja, mijn vingers. Ook, met mijn vingers. <laughs> maar typ je? Ja, hoe dan ook, je? met mijn vingers. Als ik mijn vingers niet kan gebruiken, ben ik uh, nergens. <laughs> maar, eh, maar, ja, maar je hebt ook mensen, nee, um, mensen die iets uit hun hoofd uh, die het alleen maar in hun hoofd doen en niks doen. Ja. Dat zijn klootzakken. Ja, dat zijn echt ezels. Nee, ik, um, dat verschilt ook. Kijk, mijn eerste programma was natuurlijk een verzameling van uh, drie, vier jaar Comedy Train. Ja. Stand-up comedy. Daar de beste stukjes van en daar uh, een, een, een lijn in gebracht. Of zo. Het tweede programma moest ik uh, gaan schrijven. Toen um, kreeg ik een tip van Theo Maassen. En dat is een hele oude klassieke schrijftip. Dus dat... Kijk, als je denkt van, oh, ik moet schrijven, dan ga je dus de hele dag, denk ik, sta om negen uur op ja. en om vijf uur stop ik met schrijven. Nou, dat is gewoon niet te doen. Nee. En dat is een hele, uh, volgens mij staat het in dat boek story of zo, of een of ander bekend, niet dat boek story, maar een ander bekend boek staat dus, ga gewoon per dag twee keer een uur zitten, zet een eierwekker, een ja. kookwekker en dan uh, meer mag je niet schrijven. En dan draait het dus om, dus dan denk je, kut, ik kut, ik moet nog even in dit uurtje nog even dit optypen, anders mag ik niet meer, dan mag ja, ik morgen ja, pas ja, ja, ja. En dat, uh, dat heeft wel gewerkt, ja. En dus, um... je komt erin, je zorgt dat je erin komt. Ja, ja, ja, god, ja. Het blijft dat... gewoon gaan. Ja, ja, als je dat niet kunt, dan ben je echt in de biel, weet ja. je wel. Ik, bedoel, uh... <laughs> ik heb ook last van uitstelgedrag en ontwijkend uh, vluchtgedrag en dat soort shit, heel erg zelfs. En te veel drinken, als ik iets belangrijks moet doen, dan, uh, dan moet ik voor waken. Weet je wel, dat soort dingen. Alleen, als je niet gewoon in je vakantie, in, in juni of zo... Als je dan niet een maand lang... <coughs> en alleen maar maandag tot vrijdag, of als je ja. maandag tot donderdag, heb je ook al vet veel. Dus voor mijn laatste programma ook had ik... Uh, het was gewoon zo'n pak, uh, pak van vijf uh, centimeter. Blag, ja, een pak van vijf centimeter, ja. zo dik. Heel dik pak papier had ik toen. En dat ging ik te voorlezen en daar heb ik drie uur over gedaan. En toen dacht ik meteen, oh, dit kan allemaal weg. Ja, ja, ja. ja en belangrijk met schrijven is dat je... Dat, daar moet je ook in komen, maar is... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, zonder... Uh, hoe zeg je dat? Uh, ik kan nooit op dit woord komen. Niet zonder gêne, maar zonder... Ja. Nee, zonder... Uh, uh, als een krant iets niet wil schrijven, dan word je... Censuur. censuur. ja. ja, ja. Zonder zelfsanzien. Dus ja. alles, alles. Ook, oh, ik zit hier, ik lijk wel uh, alsof ik een dagboek heb geschreven toen ik vijf was. Toen was ja. ik ook zo overbewust. En oh, kijk nou, mijn vingers gaan over het toetsenbord maar ik typ helemaal niks. Ja, dat moet dat je soort, allemaal durven ja, om je ja, te doen. Ja, dat soort genante shit. Ja. <laughs> en dan moet je allemaal doorheen. Het duurt misschien een dag. Of misschien niet. Weet ja. je wel, dat soort ja. meta-gedachten ja. ja. ja. ja. ja. ja. en zo. Allemaal optypen, allemaal en meteen wegflikken als je maar typt. Ja. En heb je tijdens het spelen ook last van die meetgedachten? Ook steeds minder. Ja, waarom? Hoe doe je dat? Nou ja, dat heeft... Kijk, bij mij is alles... Uh, alles is, heeft te maken met... Um, zelfverzekerdheid. Zonder heel erg hoog over mezelf op te geven. Alleen ik weet wel waar het bij mij aan ligt. Dat is gewoon... Uh, dus, dus aan de andere kant zit faalangst. Hè? Ja. Dus als ik me zeker voel... En als, het, als ik... Uh, dan gaat het gewoon Want ik weet voor mezelf heus wel Dat ik uh, prima kan zingen Dat ik uh, goed in mijn lijf zit En dat ik uh, de lach aan mijn kont heb hangen En dat ik bepaalde dingen kan met mijn gezicht En mijn stem uh, Dat ik daar shit mee kan Dus dat weet ik allemaal wel En daar geloof ik ook in Alleen dus Om, da ja, om daar Zeg maar daar niet meer mee te worstelen Of dat zo is <coughs> Daar kom ik steeds meer in de buurt dus Maar dat gewoon als voldongen feit aan te nemen ja. Ik kan dit gewoon ja, En dan kun je pas vertellen ja. wat je wil vertellen Ja ja. Maar in mijn eerste programma, tweede programma ook al. Tweede programma ging had, erg over had, had, daarom die eerste programma's zoveel censuur. Want dat, dat, je zei net censuur, maar dat is eigenlijk hetzelfde wat, waar ik het net in het begin over had... ...dat dat nu helemaal niet meer in, in het programma zat. Nou ja, dat hoort wel bij elkaar, ja. Ja. Ja, daar zit de stijgende lijn in, ja. Ja. Hoe meer censuur je loslaat, hoe... Uh, ja, censuur in de zin van uh, tekst, maar ook zelfcensuur. Commentaar op je ja, eigen spelen, Wat ja. staat ik nou weer te doen? Ja. Ja. Want het grappige is dat ja, jij, wij hebben dezelfde regisseur. Je hebt de Lange. Ja. En ik ook. En die, uh, die uh, vergelijkt ons vaak met elkaar. Daarom vind ik het ook leuk dat je bent. Ja, ja. Uh, niet qua kwaliteit, want hij vindt jou veel beter volgens mij. Maar, um... <lacht> <lacht> ik, wou, ik wou zeggen, nee, dat is niet waar papijn, maar... <lacht> nee, nee, nee. <lacht> maar wat hij zegt, hij vertelde me een keer dat uh, jij hem wel eens voor een voorstelling opbelt. Of dat deed je dan vroeger misschien en zei, waarom was dit programma ook weer zo goed? En, uh, en dan moest hij er antwoord op geven. Ja. En dan zei hij, oké, okay, dankjewel, nu kan ik op. Uh, omdat je even, denk ik, ik, dat gaf hij geen antwoord op. Hij vertelde dit gewoon als anekdote. Maar omdat je even helemaal kwijt was waarom je... Ja. Uh, dat je overmand werd door angst en door die, die censuur van... Oh, misschien kan ik het niet. Ja. Is dat zo? Ja. Heb je dat nu minder? Ja. Hoe ja. doe je dat? Uh, ouder worden, meer spelen. Uh, en, heel belangrijk... Inderdaad, het is goede mensen om je heen verzamelen. Dus ik heb dat heel lang uh, best wel alleen gedaan. Dan heb je Comedy Train wel ja. als vangnet en als collega's. En dan praat je veel mee. Alleen, uh, ja, Gijs dus, weet je wel. Regisseur die niet per se met mij een hele try periode... maar toch wel best vaak komt kijken. En uh, maar dat ook. dingetjes zegt, maar al is je er alleen maar al, weet je wel. Dat er iemand is. Ja. Behalve mijn technicus, die ook uh, fantastisch is. Maar het overtuigen van, uh, ik kan het dat doe je uiteindelijk toch zelf? Dat moet je toch uiteindelijk zelf doen? Of had je daar wel hulp bij nodig? Van ja, van Gijs? Ja, ja, niet alleen Gijs... maar ook mijn beste vriend Rick van der Bosch... die is toneelschrijver... en dat is een beetje mijn uh, klankbord geworden... bij mijn vorige ja. voorstelling. Ja. Uh, die mij ook onvoorwaardelijk fantastisch vindt. En, ja. uh, gewoon omdat we vrienden zijn, weet je wel. En ook mijn vriendin, weet je wel, je relatie. Dat heb je nodig. En toen op een gegeven moment kreeg je door... oh, wacht, ik kan dit, toch? Nou, af en toe... Dan nog denk ik dat ik het niet kan. Maar ja, het is heel erg menselijk. Alleen de balans sluit, uh, slaat uit naar de goede kant volgens mij. Vroeger, vroeger? mij nou? Alleen, misschien was ik bij die eerste, programma, eerste twee programma's... Uh, ja, logischerwijs ook wel veel onzekerder, vaker ja. dan ik nu ben. Ja. En heb ik nu een stabieler leven. Maar dat is uh. toch, ik vind dat het allergrappigste altijd. Dat je, je bent onzeker, daardoor ga je allemaal dingen doen... waardoor het minder goed wordt. Het is jammer dat als je onzeker... Het zou veel fijner zijn als je onzeker bent. En dat je je hoofd of je lichaam dan denkt... Oh, dan moet ik uh, juist meer rust nemen. En juist geen zelfcensuur doen. Ja, maar daar ben ik toch aan het eind mee gekomen. Zeg maar. als je, in het begin heb ik zo best wel een, avond, een paar avonden in Toemler... waar ik dan begonnen ben, kwartiertjes stand upen Begonnen ben nog steeds uh, optreden heb ik toch best wel vaak mijn reet gered en veel succes gehad ja. met dat weggooien. Met en weggooien met de... ja. Alleen als je even langer gaat spelen en als mensen je vaker hebt gezien... dan uh, kom je daar niet meer mee weg. Nee. Dus dan werken je mechanismen ook ja. niet meer. Ook niet voor jezelf. Nee. Ja, en stomme, ik ben ook... En het huh? ja, en je zie dus... ook gewoon heel veel spelen, toch? Heel veel spelen, ja. Dat is de enige ja, helpt. En uh, minder drinken. Als je het echt goed wil doen, dan... Uh... Minder drinken, uh, sporten, op tijd naar bed. Dat soort shit. Yeah. Heel, heel dom. Uh, elke psycholoog zal ook zeggen van uh, een sportje. En, ik yeah. zo, en dan zei ik, nee, wat moet je doen. Ik zei, ja, nou ja, ik heb problemen. Ja. En dan... Zou je iemand <laughs> juist dat gaan doen? Vet eigenwijs. Ja. En dan na een jaar ga je ineens sporten. En dan denk je, yeah. hey, fuck, dit is gelijk. Ja. Alles is ineens veel makkelijker. Ja. Weet je wel. Allemaal Maar Is het ook zo dat je dan... Uh, um, uh, is dat dan, ging je daarom ook ontwijken? Omdat je dacht... Oh, als ik, uh, ik moet schrijven, maar misschien wordt het niks. Dus ga ik het maar uitstellen. Ga ik het maar niet doen. Ja. Uh, ja, ja, ja, ja. En nu dus, inderdaad, dat is die zelfcensuur. Die moet je, dat moet je dus niet hebben, want dan, dan komt er niks. Nee, nee. Dus dan moet je één of twee dagen... Uh, de vier uur in totaal spenderen aan... oh, kan niks, oh kan niks, ik ja, ja. kan echt niks. Ik ben zo god oh man, ik ben ziek volgens mij. Ik kanker of zo, ik, ja, ja, ja. ik ga dood. Eerst daar doorheen. Ja. En dan op een gegeven moment ja. merk je... oh, dit heeft helemaal geen zin om hierin door te gaan. Dat ben je na nou een dag ben je dat wel beu. Dan denk je, nou, morgen ga ik iets anders doen. Ja. Want hier wordt ik helemaal <laughs> ja, ja. Uh, Dat is ook wat Gijs altijd tegen mij zegt. Die, die uh, gedachten als... hij is natuurlijk een zen-boeddhist... Hm. Dus hij zegt dan ook gedachten als: Ik kan niks. Daar heb je op zich niks aan. Nee. Daar word je echt niet beter van. Nee. Ze zijn er, je kan ze niet ontkennen. Ja. Maar tijdens, als je nu speelt, heb je dat niet vaak meer, zo'n stemmetje dat zegt: Zie je wel, ik kan het niet. Nee, ik heb ook uh, ja, minder, minder. Ja. Ja. Ja, je hebt zware avonden, iedereen heeft zware avonden. Alleen. Uh, en mijn humor is niet geschikt voor iedereen. En daar heb ik ook uh, iets groots. Waarom is het niet geschikt voor iedereen? Nou, omdat. Uh, gewoon omdat smaken verschillen. Wat, ik net, wat we net zeiden toen je koffie aan het zetten was. Mm -hmm. Oppassen of zo. Of, uh, hoe heet dat andere naam? Nou? Sam. Sam Sam. van die Nederlandse serie. Kinderen geen bezwaar. Kinderen geen bezwaar, hele goeie. Ja, dat is uh, niet mijn humor. Alleen heel veel mensen kijken daarna... en die vinden dat wel leuk en wel prima. En ik uh, hoef dat niet te zien. En samen met mij vele mensen... Alleen, daar kijken ook heel veel mensen wel naar. Nou, ja. Als je toevallig een zaal hebt met mensen die heel erg fan zijn van kinderen, geen bezwaar... Dan moet je niet naar iedereen van nodig. Nee, nee, want dat is gewoon dat is een ander smaakje. Dat is wat, is, wa, wa, wat is dat anders dan? Ja, god. andere vorm van humor? Ironischer? Ja. Nou, nee. Dubbeler? Maar, Sorry, dat, jij. Ik, ik, <laughs> ik moet ook. Ik heb van mijn vorige podcast ook geleerd dat ik niet mensen uit laten praten. Ah, ja, dus jij zit zelf met allemaal. Ik zit ook met allemaal gedachten. Shit zit in je hoofd, ja. Maar goed ook. Uh, nou ja, god ja, dat snapt denk ik iedereen wel wat er anders in aan kinderen geen bezwaar is dan aan de office. Ja. En daar wil ik niet eens een waardoordeel aan verbinden, alleen het is, uh, het is nou, heel ja, anders. Is andere, andere Eenvoudiger, ja. volkser, kutter. Het is veel kutter bijvoorbeeld. Het gaat heel erg naar. Om maar iets te noemen ja, het echt. Maar, uh, en op een gegeven moment dacht je, oh, ik hoef die mensen ook niet te bereiken je in het begin ja, proberen dat, die mensen te bereiken. Ja. Nu denk je gewoon, oh ja, dan maar niet. Dan ja. Maar niet. Ja. Ja. ja. Zonder een waardoordeel. Ja, ja. Nee, nee, echt. Ja. Ook zonder waardeoordeel, ja. zonder bitter te worden. Of, uh, ik speel beter. En het is... Maar het, is ja, het, klinkt, het is ook eigenlijk heel logisch. Alleen, dat heb ik echt gaandeweg moeten beseffen zo'n beetje. Uh, ik speel beter als er... Uh, uh, dertigers in de zaal zitten ja. dan uh, mensen van vijftig. En in de Kleine komedie waren heel veel dertigers. Ja, dan dat gaat wel het wel om te zien. Ja, precies. Dus dan ja, dat is... iedereen beter voor dertigers? Nee. Nee? Nee, ik denk uh, Gerard Cox bijvoorbeeld niet. Dan is het andersom dan ik. Ja. Ja. ja. En ik denk dat, uh, dat je publiek met je meegroeit uh, groeit. Dus als wij vijftig zijn, dat, uh, dat dertigers ons saai vinden. Ja. Dat is ook heel logisch. Ja. Dus daarom, dit is allemaal heel gesneden koek Alleen hoe ik daarmee omga dat gevoel, Inderdaad het gevoel dat je iedereen tevreden moet uh, houden En dat je denkt, waarom werkt het nou niet Jij hebt gewoon soms op je kutavond Omdat er gewoon niet je niet, publiek in de ja, zaal zit ja, ja. En dan ook nog eens weinig in deze en dat is niet erg. Tijden van de economische malaise Nee, want als, als ik maar mijn ding doe ja Dus ja. Wat is, oh ja Het is misschien een cliché vraag Maar ik vind het een interessant iets Wat is het verschil tussen stand-up en cabaret? Het is een hele erg cliché vraag Ja, maar het, ik vind het wel een interessant iets Is er nog koffie? Heb je nog koffie? Mag ik even koffie oh ja. even nadenken? Henry ging nadenken. Ik ging koffie zetten. En terwijl de koffie opstond, vergaten we de vraag. En ontspon zich het volgende gesprek. Het is een raar spanningsveld tussen dat je het voor jezelf doet en dat je afhankelijk bent van ja. het publiek. Dat is super raar. Want... Eigenlijk moet je heel erg bij jezelf blijven en vertellen wat jij wil vertellen. Of zo, ja, maar als je, wat nou als niemand het leuk vindt... dan ja. zit uiteindelijk je zaal leeg. Dat is het ja. natuurlijk. Ja, gek, hè? Maar dat, ik vind dat ook uh, hetzelfde... Vind, uh, dat uh, hetzelfde vind ik met grappen... en vertellen wat je wil vertellen. Daar zit ook altijd een spanningsboog tussen. Als je tien minuten lang echt... ik vind dit echt, maar er zit geen grap in... Mm. Ah, het maakt ook iedereen af. Ja. Of niet? Ja, nou ja, dan had je geen cabaret op je flyer moeten Ja, maar, maar dat staat er, dus moet je toch... Ja, klopt. Ja, vind ik wel, ja. <lacht> ja ik heb ook wat serieuze stukjes in mijn show, zoals je weet. Ja. En als dan al, er wordt weinig gelach in het begin... Ja. Als dat al een keer zo is, en dan komen die serieuze lange stukken... en iedereen gaat ze schuiven op zijn stoel. oh. En... oh. Ja, ja, vreselijk. Ja, dat is heel erg en dan nog wat ik je zei ook dat weet je dus ook niet soms denk je van jezus, wat een kutavond niemand lachte ooit en dan kom je daarna naar de foyer wat ik trouwens bijna nooit doe uh, en dat vind ik heel leuk en van je goed man fantastisch ja leuk en uh, heel raar dus ja en ga je dan als je doe je dan uh, uh, als je een stuk schrijft waar uh, niet zoveel om ga je dan nou automatisch grappen erin doen of denk je, ah, oh, nu moeten ze het maar even mee doen. Ja, nee, ik heb daar wel in het begin zo na de try-out, dan is, is dat nog heel erg blokkerig, zeg maar. Dus dit is dat, dit is dit, dit is dat. Dat ga ik dan wel met elkaar verbinden en die overgangen worden sneller, zodat het niet zo heel erg uh, statisch wordt, de rustige stukjes. En daar probeer ik ook wel, bijvoorbeeld dat ding met mijn iPad, dat ik uh, een ja. stukje tekst over slaap. Gewoon ja. heel simpel aan het begin van de voorstelling oh, ja, een stukje ja, in, informatie over ja. niet slapen, want mijn voorstelling ging over insomnia. <coughs> Dat was een heel saai stukje en toen dacht ik, uh, en daarna ging ik nog een saai stukje doen zeg maar, of dat was één ding. Toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga een foto van een lekker wijf op die iPad en, Vang, en dan zeg ik van, ik ken de tekst uit mijn hoofd maar, en dan laat ik het plaatje ja, zien van... Dat was, heel dat was even een stukje lucht. om lucht in te doen. Ja, ja. Volgens mij hebben mijn technicus het bedacht zelfs. Maar omdat je, da uh, je dacht, oh dit, dit gaan de mensen niet trekken twee van deze... Tijdens ja, tijden, ja, nee, precies. Ja, het is ook een beetje je eigen gevoel voor melodie of uh, timing. Maar dat inderdaad, uh, dat je denkt, oh, dit trekt wel heel erg. Dit, uh, dit is gewoon te lang. Ja. De koffie werd ingeschonken en ineens herinnerde ik me die ene cliché-vraag. Wat, ja. is, wat is nou het verschil tussen? Want dat vind ik wel, ja, nee, maar dat wil ik echt graag weten. Ja. Want je hebt uh, je hebt een comedy train gedaan, maar ook een cabaret show. Nou ja, het is echt zo simpel als. Uh, als wat er op je poster staat... en hoe je het aankondigt... vanavond in de Kleine Comedie stand-up comedy met Henry Verloon... dan is het dat. <kliek> en daar kun je ook een decoortje bij zetten... en liedjes inzingen, vind ik. En als er staat vanavond in de Kleine Comedie... cabaret met Henry Verloon, dan is het dat. Maar ga je, speel je anders in Toemeren dan in, uh, in... anderhalf uur in ja, de Comedie? Ja, maar ik speel anders in theater dan in een café ook. Ja, dat is het natuurlijk. En uh, in to Toemeler is een stand-up comedy café. Het is geen theater. En uh, ja, god, nou in ieder geval, ik vind het dus helemaal geen groot verschil. Dus wat Theo Mace doet, geef ik altijd als antwoord. Is stand-up comedy, want hij doet geen liedjes. Uh, nou dan heet het, ja. als hij dus cabaret ja, doet, ja, dan ja, ja, heet ja. het dus een ja, conferencier of conference. Ja, ja, ja, ja. Terwijl volgens mij is uh, conference is dat uh, Nederlands voor stand-up comedy. Het is maar een term die uit Engeland is overgehaald. Ja, ja. En als je naar Zach Galifianakis kijkt, of zo, die doet ook... Uh, is ook bij, ja. en, en hoe heet die andere? Dimitri Martin of zo. ook ja. allemaal met muziek, gitaar, bla, bla, bla. Dus dat is eigenlijk cabaret of zo. Dus de <coughs> lijn wordt heel... De, de, de setting bepaalt het eigenlijk. Vind ik wel, ja. En van oudsher is stand-up comedy één gast met een microfoon, een kruk en een glas water. Ja. Nou, stand-up comedy is natuurlijk een Amerikaans iets... Toen Hermans was misschien ook... Ja, dat was ook stand-up. Ja, zeker. Dat was echt een stand-up. Ja, echt. Terwijl die noemden we toen conferencier. Ja. Dus het is echt de noemer en, en waar maar, je het doet. Maar wat... Uh, hoe, hoe speel je anders in... Wat, ga, wat doe je anders in Toemeler dan in, uh, in De Kleine comedie? Nou, als ik... Um, dus stand-up Comedy doe. In, uh, in Toemeler. Oh ja. Dan... Uh, ik draai daar ook wel uit. Ik, ik doe daar ook wel try-outs. Van mijn show. Alleen... Uh, als gauw je een lyrisch lang stuk doet... dan ja. haken mensen af. Ja. Je omdat weet. een uh, spanningsboog heel anders is. Ja, omdat die plek daar gewoon... Die dicteert. Ik weet niet. Het, het is ook gewoon de vorm. Je bent meestal met uh, andere mensen uh, bezig. Je hebt een MC. Maar ook mensen kunnen wat drinken... kunnen wat eten. Zijn snel afgeleid. Het licht is aan gewoon. Ja. Of tenminste, het zaallicht is een beetje ja. aan. Mijn theater heeft een veel zuigendere werking. Van, uh, nee, je kunt maar één plek kijken... want voor de rest is het donker. En we hebben met mensen alle afgesproken... dat we netjes zitten. Ja. En net donker. Ja. Ja. Dus dan... Je past eigenlijk je toon aan. Of pas je ook je materiaal aan? Uh, ja, nee, maar ik zeg ja. ja. Dus ik, ik, alle saaie, lange stukken, zeg maar even zeggen. Die haal ik uit. Ik doe gewoon alle grappen achter elkaar. Ja, want dat voel je dus, ook als je daar staat natuurlijk. Ja, dus je zou kunnen zeggen... Ja, maar dan vind ik stand-up comedy veel leuker dan cabaret. Ja. En dat is ook wel leuker. Alleen anderhalf uur aan een stuk grappen knallen... Dat is ook weer... Uh... En vind je het leuker om te stand of? Om... Ja, ik hou heel erg veel van... Um... ...van uh, de vrijheid die je hebt als je op het podium staat... Met, ...als je cabaret doet, zeg maar. Ik vind stand-up heel erg beperkt. Ik vind het wel heel uh, bruikbaar en heel... Veel spannender, toch ook, of niet? Uh, enger dan... Uh... Ja, het, ja, het is wel enger, ja. ja. Het is veel naakter, dat is wel echt wel. Ik vind het altijd grappig, als daarom vroeg ik het. Ik moest laatst spelen in uh, Eiburg, in zo'n stand-up. Toen uh, ging stand-uppen. Mm -hmm. Toen kwam er uh, zo'n comedian naar me toe en die zei... Uh, Hé, hey, jij bent een uh, cabaretier. Ik ga nu meer cabaret doen dan stand-up. Wil je even opletten? Oh ja. Toen dacht ik, hé. Ja. Ten eerste, wat is het verschil? En ten tweede, we zijn in een... Dit is een kroeg, dus je... je dus, en je speelt tien minuten. Ja. Dus de, de, dan kan je wel uh, een lang verhaal vertellen. En toen en... ging hij spelen en toen ging hij zo heel erg een verhaal vertellen. Oh, jezus, ja. En toen dacht ik, hé, maar, maar dan is het... Dat is een misverstand. Het misverstand ja. dat het cabaret zo is en dat stand-up zo is. Ja. In Nederland denken mensen volgens mij toch... dat stand-up grappen, cabaret, verhaal. Ja, ja, ja. Ja, nee. Oh, man, toch. Ik was laatst ook weer bij het Leids Cabaret Festival. Oh, ja. En toen werd het weer opgerakeld. Uh, Kees van Amstel, die had een... een nou, jaren geleden alweer, maar die had verloren... omdat het was een soort relletje... omdat er een van de juryleden toen zei... Uh, ik laat geen stand-up comedian uh, winnen met, uh, met dit festival of zo. Terwijl, noem ze allemaal maar op, die allemaal stand-up comedian zijn en cabaretier zijn geworden. Ja, het is ja, ja. zo idioot. Ja. En ook, dus het maakt ook geen reet uit. Weet je wat? Mark Marine, Jeep, ja. Theo Maas, Hans Theo, ja. iedereen. Maar het is ook heel Nederlands hè, om, dat verschil, om dat verschil aan te geven. Exact, ja. ja. Het is heel stom. Want het is nou... Maar dat komt toch gewoon omdat je eerst in Nederland cabaret had? en toen stand-up overgewaaid kwam uit, ja, uit Amerika... en dat werd bestempeld als iets totaal anders. Nou, en als makkelijk. Ja. En ik heb ja. me laatst nog zo opgewonden... ook had ik een gesprek met mijn vriendin. Het is andersom, weet je wel. Ik vind een lied schrijven wat uh, in metrum klopt... en wat uh, binnenrijm heeft en blablabla... Bla, bla. dat kun je gewoon opzoeken op internet, hè, wat dat is. En bolleke misschien. Uh, het is heel moeilijk... Alleen, daar kun je twee, drie weken over doen. En dan, ja. Het is wiskunde, je kan dat uitrekenen, je kan ja. dat goed in elkaar zetten. Ja. Maar vertel maar eens een grap, weet ja. je wel. Doe maar eens uh, wat Will Ferrell doet ofzo, of zo, of, of Jim Carrey. Omdat je daar geen altijd. vrijheid hebt. Of alle vrijheid hebt, bedoel ik. Nou, gewoon omdat niet iedereen kan een goede grap vertellen. Oh, zo ja, ja. So, Alleen, dat, wordt dus, dat is dus... Um, iedereen kan een goed verhaal vertellen. Alleen, maak maar eens een grap die altijd werkt, elke keer. Honderd ja. ja. keer achter elkaar. Boom, ha, ha, ha. Ja. Dat is veel moeilijker. Alleen het lijkt veel eenvoudiger. Maar dat, ja, dat zit echt een persoonlijke maar dat frustratie is met alles, in, dat is met alles toch zo? Dat alles wat, met, uh, Pierre Bokma zegt ook... Oh, ik, uh, mensen denken altijd dat het zo makkelijk is acteren. Maar het is vaak zo dat als iets makkelijk eruit ziet... is het eigenlijk heel goed. Ja. Ja. Toch? Precies. Dat ja. is het ook. Ja, ja. Maar, maar ja, dat, nee, ja exact. Is. Ja, dat misstand ook met grapjes maken. Dat je, Ja, het staat gewoon een gast. Ja. Dat denken mensen ook. Hè? Ja. Vertel je elke avond iets anders? Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik nee. moet mijn grappen... Vet hard sparen, want je hebt maar per tien grappen zijn er maar drie echt goed, weet ja. je wel. Ja. En de rest flik je weg. En dan ga je nog meer perfecte grappen uh, verzinnen. Zo hard en veel werk je daaraan de hele tijd. Alleen omdat het er heel makkelijk uitziet, en dat je denkt van. Nou, ja, en je doet je best om het er makkelijk uit te laten zien. Ja, je doet je best om het niet ingestudeerd te laten zien. Ja, en dus het misverstand is, en wat iedereen snapt, is. Uh, of wat iedereen denkt te snappen als iemand een, een heel goed beargumenteerd verhaal heeft wat klopt... is veel uh, beter voor iedereen te begrijpen... dat dat klopt, als een gedicht bijvoorbeeld, weet je wel. Oh, ik vind het gedicht wel mooi, maar klopt het wel? Oh shit, waarom vind ik het precies mooi? Is het wel zo'n mooi gedicht? Uh, ik weet niet precies. Ik ga liever voor die keiharde, uitgeschreven ja. mening... Ja. die ik sowieso snap, want die kan ik tenminste verdedigen naar ja. iedereen. Ja. Nou, dat soort, uh, dat, die soort misverstanden, weet je wel... maak ik nog... Uh, Nee, ik zat even, uh, ja, ja, ja, maar ik, zat even te denken, ik moest even denken aan dat je zei, het is een persoonlijke... Uh, ja, op, ja. Op, op nou de ja, de, ja, ik ben daarmee... Nee, nee, nee. Of uh, uh, het Cabaretfestival. Ja, dat, dat werd laatst weer aangehaald via het Cabaretfestival, waar allemaal deelnemers weer uh, ja, auditie deden. Alleen sprak ik Kees van Amstel en zo werd dat... Uh... Oh, dus het was voor hem weer een persoonlijk ding. Ja. Voor jou ook. Ja, nou ja, wel een soort ding toen had het weer over... ...over stand-up en cabaret... ...dat soms in een recensie ook nog wel staat... ...van ja. uh, uh, de zoveelste stand-up comedians ja, of zo... Ja, ja, ja. ...die cabaret gaan doen. Ja. Denkt, wat wat ja. is het verschil? Ik hoor je wel wat je zegt. Ik denk dat het, uh, nog, dat het gewoon een aantal jaren nog duurt... ...voordat dat weg is. Ja. Voordat het, je ziet het nu ook bij, uh, bij musical. Uh, vroeger was het zo... ...dat had je musical acteurs en gewone acteurs... Ja. Maar dat komt omdat Musical gewoon veel later in Nederland kwam dan toneel. Ja. En nu, eindelijk, is dat ja. samen aan het gaan. En, ja, precies, ja. en ik denk dat het bij cabaret de up ook steeds langzamer... Ja. Maar in Nederland denken vaak mensen ook dat stand-up gewoon... Ah, dat is weer zo'n gast die over zijn pik gaat praten, is. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Bij Comedy Train hebben we uh, hoog in het waandel uh, dat je het over iets wezenlijks moet hebben. Ja. Of tenminste... Uh, als iemand gewoon een kwartier grap gaat maken... dan ja. is eigenlijk uh, toch wel de, de norm dat je hem daarop aanspreekt... en zegt van, maar wat wil je eigenlijk zeggen, ja. weet je wel? En dat is... ben je mee eens, of dat vind je goed? Ja, vind ik goed, ja, zeker, ja. Ja, ja want vaak, als, ik denk wel ook dat als mensen zeggen... ik hou niet van stand-up, of ik... stand-up is alleen maar een gast die over grappen... grappen over zijn pik maakt, ja. dus slecht stand-up. Ja, ja, klopt, dan moet je naar Louis C.K. Uh, ja. Dat is misschien het beste voorbeeld, want het is af en toe ook nog wel vrij grof. Verge ja, maar... Nou, wordt ook steeds minder geloof ik. Ja. Alleen die snijdt de meeste uh, Wezenlijke en uh, actuele zaken aan inderdaad. Ja. in Amerika. Met humor, ja. Wat ik ook nog wou zeggen, dat is dus ook altijd... Um, het is zo makkelijk om bijvoorbeeld abstracte kunst of zo... weg te schuiven, weet je wel. Als, uh, als cliché, dat kan mijn nichtje van vijf jaar. Alleen om absurde kunst te maken moet je eerst normaal kunnen schilderen. Ja, weet moet je hoor. eerst uh, portretten kunnen maken, ja. technisch. Precies, ja, en, en uh, snappen wat compositie is en uh, lala. Ja. En dan pas kun je dat uh, gaan defragmenteren. Of wat en heb je dat je... ook gedaan? Je hebt eerst heel, heel technisch geleerd grappen te maken? Nou, bij Comedy Train? I'd like to think so, ja. Dat ja. heb je eerst... Uh, oh, ik weet nu hoe een grap werkt. Ik weet wat je moet doen om een grap te maken. En nu zet ik dat in dienst van mijn verhaal. Ik denk het wel, ja, ja. Dat is de stap die je dan maakt. Mijn onderwerpen waren altijd wel absurd of zo. Yes. En mijn uh, ritme was altijd wel een beetje raar. Maar ik heb wel... Ja, dus echt... Ik heb in stand-up comedy heb ik jarenlang gedaan. Dus ik heb in die omgeving uh, gezeten. En ik heb daar uh, mijn ervaring op gedaan. Ja, wat betreft het, het vertellen van grappen of uh, verhaaltjes vertellen. Dus uh, nou goed, niet zo uh, um, uh, strikt. Maar... Want uh, je hebt ook uh, de toneelschool gedaan, drie jaar ja Zijn er dan mensen de hele tijd tegen jou... Oh, je bent echt een acteur, je bent geen cabaretier. Als je dan, want daarna ging je ging toen uh, uh, kleinkunst gedaan en toen naar comedy uh, Train, toch? Nee, uh, ik was atka de Amsterdamse ja. Toneelschool Kleinkunstacademie. Het was al gefuseerd in mijn jaar. of Het was het eerste jaar van de fusie. En ik kwam om cabaretier te worden... Alleen, ik kreeg dus ook uh, toneelschool. Dus ja. ik kreeg ook uh, Chekhov en Shakespeare. En, um, en daar had ik aanleg voor. Of tenminste, mensen vonden dat, uh, dat ik dat goed kon. Um, alleen, en ik heb hier nooit een eenduidig antwoord op... maar dat is eigenlijk alleen maar goed. En ik moet ooit nog eens iemand spreken ook uh, van de leraar van die school. Om misschien hebben die wel een heel ander beeld dan dat ik nu vertel. Alleen, uh, hoe, ja, dus om, ik werd... Kijk, sowieso was ik, uh, was ik 18 en kwam uit Brabant. Ik was nog nooit in het theater geweest, behalve dat ik zelf jeugdmusicals had gedaan. En ik had helemaal geen... Ik had MAVO, dus ik heb helemaal geen Shakespeare voor de boeklijst of wat ik veel uh, literatuur gelezen. Yeah. Dus ik was ook heel bleu en ik kon net een ei bakken en dat is de shit. Dus ik was vooral heel erg onder de indruk en dan kreeg ik ook nog dat... Chekhov, Shakespeare, uh, Method en zo. Wat ik wel leuk vond. Alleen daar kwam ik helemaal niet voor. En ik was niet mans genoeg om te zeggen. Ik trek mijn eigen plan. Wat een aantal andere mensen wel ja, hebben gedaan. Wat wel vonden. Ja precies. Dus hey, het is adka, Het is gefuseerd, Maar ik ga toch uh, mijn toespitsen op kleinkunst. Ja. Daar was ik gewoon niet mans genoeg voor. En, um, dus ik ging die lessen braaf proberen te volgen. Alleen ik was ook vaak afgehaakt. En, en een beetje uit veiligheid. Dat ik me ging. Uh, dat ik eigenlijk niet zoveel van snapte. En. Niet, God niet wist waarom ik... Dat ik helemaal geen reet van Chekhov begreep. En Shakespeare al helemaal niet. Ja. En ik wist ook niet waarom het belangrijk was. Dus ja, ik ging dan proberen die les te volgen. Alleen, ik vond niet... Ik had er ook niks aan. En zo heb ik het altijd gedaan. Vroeger ook op de basisschool dacht ik, ja, wiskunde, ja, ik snap het niet. En ik ga er ook geen moeite van doen, want nee. ik ga het niet nodig hebben. Want ik word uh, komiek. Ja. Nederlands wel, Engels misschien ook. talen ging me ook makkelijk af. Alleen, economie, ja, pff. Dan ik, ik, ik krijg echt wel uh, een impresario die dat allemaal regelt. <laughs> die dat voor me gaat doen. Ja, yeah. nou is ook zo. <laughs> ja, ja. Dus uh, ja, ik had, uh, toen had ik mijn proppen duizend, werd ik dus niet weggestuurd. Het tweede jaar uh, heb ik ook nog gedaan. En toen zeiden ze: Je moet eraf, want het gaat niet werken. Het slaat niet aan. Zeg ja. maar. Je, je komt niet verder. Je kan het wel je doet het niet. Wat ja. sowieso story of my life is. Je kan het wel maar je doet het niet. Ja, dat heb ik verhoor ik al vanaf. Tjech of ging dat over Tsjech of over het cabaret? Nee, de, de, de, de opleiding. Oh, zo ja, ja. ja. Je kan het wel, maar je doet het niet. Oh, ja. oh. En dat is dus, als jij zegt in je derde voorstelling zitten, uh, ga je steeds minder uh, ver-excuseren. Ja, dat is het altijd. Eigenlijk. Dat is mijn grote winst. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Want nu is het, je kan het wel en je doet het ook. Nou, dat hoop ik, ja. ja. Steeds groter. Nou, ja. ja, dat vind ik zo goed. Ja, dat vind ik echt. Uh... Beetje ontroerend ook wel. Ja? ja. Als je dat zo zegt. Want dat is namelijk iets. Maar ik ben dus een beetje een laadbloeier. Ik ben nu 33 ja. en nu eindelijk. Denk ik denk zo, oh shit, maar er zijn wel meer denk, dingen die ik nu pas snap ook. Dat maakt het des te kutter dat je ja, al 33 ja. bent. Hè. Nou, ik, ik, vond het ook, ik vond het gewoon ook mooi om te zien, omdat ik snap hoe moeilijk het is om niet. Ja. Je mechanismen die je van nature hebt geleerd, om die niet, daar niet op in te gaan. Ja. Daarom vond ik het zo goed toen ik het zag. Ja, precies. Wat oh, ja. hij. hij uh, hij durft het. Ja, ja, vind ik heel Hij top. durft het loslaten en hij durft ervoor de, de dubbel op durft. Hij. Ja, klopt. En ik wil niet zeggen dat dat in mijn tour elke avond gebeurt, alleen wel steeds vaker. Ja. ja. Uh, en dat is ook mijn streven. En als ik me dan gesterkt voel en zelfverzekerd, dan denk ik: ja, maar ik kan nog veel meer. Ja. Wacht maar eens wereld, want ik ben nog lang niet klaar. Zeg maar. ja. Dat is heel fijn. Dat is heel prettig. Alleen daarvoor heb ik dus heel veel moeten overwinnen. Ja. Hè, zo. Zonder uh, zielig te gaan zitten doen. Alleen dat hoor ik dus al uh, je vanaf de basisschool. Hij doet het wel, maar hij kan het niet. Dus ik haal gewoon medium cijfers. Terwijl, ja... Op school zitten ook helemaal niet leuk. gewoon. Ik had helemaal geen zin om daar iets voor te doen. Dus ik deed... Sorry, ja, je maar, sorry zeggen. Nou, dat je na de middelschool bij Toemelen ging... En toen ging je zeiden mensen dat toen ook tegen je, je kan het al mee doet het niet? Ja, we hebben net een over, beetje, ja. ja. we hebben het net over hadden van je moet niet alles weggooien. Dat zijn ja. allemaal veiligheidjes, ja. verhaalangst, ja, ja, ja, ja. Je hebt dan het lijst ja. van meegedaan. Kameretten. Kameretten meegenomen, niet gewonnen. Ja. Je bent vorig jaar genomineerd voor een prijs. Nee, Hoop. is hoop. ook niet gewonnen. Nee. Waarom ben je nooit? Ik ben te goed. Ja. Ja. Mensen zien je het alleen niet. Nee, ja, god. Uh, ja. Maar heeft het ook niet te maken met... Uh, waar we het over hadden, dat het... Uh, dat het iets censuurderigs had, misschien? Nee, kamerette heb ik verloren, omdat ik... Uh, ik heb niet eens de halve finale uh, gehaald. Ik moest openen, dat vond ik moeilijk. Uh, de zaal was ijskoud. Het was in uh, oude luxor, geloof ik. Een hele gigantische zaal. Ik heb toch... Uh, mijn best gedaan. Maar ik werd onzeker. En het kwam niet over. En ja nee het was gewoon verschrikkelijk. En ik was nog vrij jong. En ik had nog. Ik, ja ik had die stijl die ik nu heb nog niet ontwikkeld. Nee. En uh, wat ik ook merk. Men, dus je moet voor mij een beetje liefhebber zijn. Van mijn humor althans, ja, ja, ja, ja. En dat is even goede vrienden. Als je dat niet uh, bent. Alleen ja je moet een beetje je eigen publiek ontwikkelen. En god ja jezus. Hoe komt het toch dat, um, dat bij, bij cabaretiers en comedians het best wel lang duurt voordat je bij ze komt? Dat, um, dat er een soort schild voor zit. Hmm. Is dat, of is dat niet zo? Dat um. <coughs> ja, weet ik niet. Ik zit wel eens zo in uh, line-ups en dan zit je zo met, met comedians in een kleedkamer. Er worden heel veel grappen gemaakt, over en weer natuurlijk. Maar hmm. het duurt best wel lang voordat je. wat wij nu doen. Dat duurt wel even voordat je met een comedian kan. Ja, nou ja, ik heb het dus ook bij jou, volgens mij, kan ik meteen... De paar keer dat ik je heb gesproken, dan is dat meteen gewoon een leuk gesprek. Ja. Komt ook door jou. Ik denk dat het door de chemie komt. Ja. Ik heb met Daniel Arends altijd... Dat we meteen tot de kern gaan. Als oh heb, ja. Goeie vrienden, ja. Uh, dat komt omdat alle bullshit uh, weg is. Alle... Alle... Er is ook een vertrouwensband of zo. En het is iets... Uh, ik weet niet, dat moet je aanvoelen of zo. Maar komt het niet omdat... Uh... Uh, dat, uh, okay, je moet dat, door dat mensen op... de comedians uh, altijd de grap gebruiken om, kijk, we zijn natuurlijk allemaal bang, even bang misschien, en comedians hebben gekozen voor het schildhumor ja. dus dat, dat, dat, dat het gewoon dat, dat, je, dat je eerst grappen gaat maken voordat je, de, voordat je erbij komt ja, ja, maar dat is dus helemaal niet er is ook een soort van, wat je net zegt na de kleine comedian zei je vriendin van uh, oh, ja, ja, toen kwam er een jongen met een ja. petje op uh, naar de foyer ja ja, dat hebben we natuurlijk ook al honderd keer meegemaakt. Dus dat... Uh, dat dan, dan voel je dat ook. Weet ja. Ik denk dat meer omdat het gevoelige mensen zijn. Dat ze een beetje kat uit de boom kijken over het algemeen. Dan dat ze... En ze hebben ook wat te verliezen. Dus ze hebben natuurlijk een bepaalde status op het podium uh, gemaakt. Of in ieder geval uh, gecreëerd. En dan kom je naast het podium en dan vinden mensen ook iets van je ofzo. Of... Uh, en ik, ik heb met niet zo heel veel mensen een goed gesprek. Namelijk, wat mij meestal gebeurt, als mensen me half kennen, is. Uh, dus van, dan hebben ze bijvoorbeeld een filmpje op internet gezien ja. en ze zeggen: Hé, hey, we lachen, oh, ik ken jou, we lachen. En dan denk ik: Nou, ik geef ze het voordeel van de twijfel, lach maar. Yeah. En dat filmpje van Neve Ziels en zo en: Oh, super lachen. Ik denk: Nou, dankjewel, tof. En dan vragen ze: En wat doe jij dan? Ik zeg: Ja, een cabaret. Wat je gezien hebt op zo'n ja, Ah ja, wat, wat moet ik dan. Uh, wat, uh, leef je daarvan of zo? Of, uh... ja, ja, ja, dat doe ik. Ja. Ik ja. ben gewoon uh, cabaretier, zoals je dat kent. Uh, Theoma is Hans, ja. die, uh, Herman Finkers. Iedereen, dat is toch een baan, dat ken je toch wel? Ja, ja. Maar dat snappen ja. mensen dan niet. En Dan denk ik, ja, laat maar. Dat soort vage gesprekken heb je vaak uh, altijd. Vroeger ging ik naar de foyer en dan kreeg je altijd van. Oh, je zult, <lacht> lachen, zo, ja, ja. En straks weer terug naar Amsterdam. Dus, ja. En dan zei ik van, nou, dan stap ik in mijn auto en dan ga ik weer terug naar Amsterdam. Ja, hij stapt in zijn auto en ga ik weer Amsterdam. Oké, okay, ik zei toen niks grappigs. Dus, nee. dus dat heb ik heel vaak. Daarom ben ik op mijn hoede. Ja, ja, maar het is nee. een beetje kippen of het ei, want ik ben altijd op mijn hoede geweest. En, maar, en zijn al je vrienden ook comedians? Daardoor? Um, ja, nee, ja. Nee. Maar nou, wel gevoelig. Maar ja, iedereen in Amsterdam is gevoelig. En, uh... en heeft een pop-up store. Ja. <laughs> Inderdaad, ja. schrijft heimelijk liedjes. Dankjewel voor het luisteren naar mijn gesprek met Henry van Loon. Rest mij nog om te zeggen dat je je kan abonneren op deze podcast. Daar.